...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Lieslotte Thomas met het NOS Journaal. Wie op zoveel mogelijk Nederlands geld voor Haiti hoopt... ...doet er goed aan uiterlijk morgen zijn bijdrage te doneren. Tot dan verdubbelt minister Koenders namelijk het bedrag... ...dat op Giro 555 is overgemaakt... De actie van de samenwerkende hulporganisaties loopt ook na morgen nog door. Maar dan geldt de toezegging van Koenders niet meer. Morgen zijn er speciale acties op radio en televisie voor Haiti. De benoeming van Nelly Kroes tot Eurocommissaris Digitale Agenda is zo goed als rond. Eerder vandaag vonden de Christen-Democraten Kroes nog te oud voor de toekomstgerichte portefeuille van internet aangelegenheden. Haar benoeming wordt definitief als het Europees Parlement op 9 februari instemt met de samenstelling van de hele Europese Commissie. Ook het gemeentebestuur van Amsterdam zegt nu dat het in 2002 niet had moeten besluiten om de Noord-Zuid-Metrolijn aan te leggen. Bestuurs daarmee op één lijn gekomen met de enquêtecommissie... waardoor de kwestie zonder politieke gevolgen blijft. De enquêtecommissie stelt dat in 2002 al duidelijk was... dat de risico's niet te overzien waren. De Noord-Zuidlijn wordt veel duurder dan begroot... en is ook veel later klaar dan de bedoeling was. De Italiaanse Senaat heeft een wet aangenomen... die de duur van rechtszaken beperkt tot tien jaar. Als na die periode geen uitspraak is gedaan, gaat de verdachte vrij uit... Critici zeggen dat de wet is bedacht om rechtszaken tegen premier Berlusconi te kunnen afblazen. De film Oorlogswinter van Martin Kolhoven staat op de shortlist voor een Oscar in de categorie niet-Engelstalige film. Op die shortlist voor de Academy Award staan negen films. Daarvan worden binnenkort vijf films genomineerd. De Oscar-uitreiking is op 7 maart. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. FC groningen Herenveen werd 2-0. Door de winst stijgt Groningen naar de tiende plaats. Herenveen staat veertiende. Het weer vannacht bijna overal droog. Overdag ook droog en af en toe zon. Bij maxima tussen min, 3 en, eh, min 1 en plus 3. Dit was het NOS-show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 What?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 It's not a okay.